Welkom bij de laatste aflevering in onze serie Judea en Samaria. Het is een hele reis geweest, Henk Poot. Ja. Uh, en voordat we beginnen aan een samenvatting, misschien eerst eventjes op welke plek zijn we in deze laatste aflevering aanbeland. We hebben deze laatste aflevering gekozen om helemaal naar het zuiden van Judea te gaan. Uh, nog even, we gaan de, de grens van de zogenaamde betwiste gebieden over richting Beersheba. En dan zijn we eigenlijk bijna aan het einde van de lange route die we, de aartsvaardersroute die we in deze serie ja. gevolgd hebben. Van het noorden, van Sichem, van Itamar, helemaal naar het zuiden, naar de grenzen van uh, Bessera. Ja. We zitten hier in uh, Sousia, in het oude Sousia, een, uh, een stad die waarschijnlijk, we weten dat niet zeker... ...in de tweede eeuw uh, plotsing verlaten is. Er zijn geen sporen gevonden van vernietiging en van brandsporen. Sommige mensen denken dat er ineens een hongersnood geweest is. Andere mensen denken dat, uh, dat er een groot conflict gaande was... ...in die tijd tussen twee generaals die allebei uh, de nieuwe keizer wilden worden... ...en hun, uh, hun ruzie hier uitvochten. Waardoor de bevolking als het ware heel vlug gevlucht is. We weten wel dat... Uh, dat hier joodse bewoningen was hier de synagoge achter ons is daar bewijs van ja. die weer uh, zo goed als het kan hersteld is en hiernaast is uh, een uh, nieuwe joods dorp nieuwe joodse settlement joods dorp gevestigd hmm. Sousia waar we nu niet voor gekozen hebben we hebben voor deze plek gekozen om te laten zien dat dat het joodse volk al sinds eeuwen verbonden is ook met dit deel van uh, van israël mooie plek weer dus um, zijn er Afgezien van dat wat we weten over die tweede eeuw, uh, zijn er nog andere belangrijke bijbelse uh, historische momenten geweest hier? Nee, het enige wat we, wat we over deze omgeving kunnen zeggen is dat er, dat er uh, een aantal priestersteden, <lacht> vrijsteden, liggen. Shani Livne ligt hier vlakbij. Wat is een priestervrijstad? Dat is een stad die a, het bezit was van de Lufieten, maar waar mensen ook naartoe konden vluchten... ...als ze buiten hun wil om uh, iemand uh, gedood hadden, zeg maar. Oké. Okay. In ieder geval zijn we, zijn we die hele lange route gevolgd. We zijn helemaal in het noorden begonnen bij, uh, bij Sighem, bij de Ebal en de Gerizim, waar Abraham het land binnenkwam. Vervolgens zijn we naar de Gerizim zelf geweest. We zijn naar wat zuidelijker, naar Shiloh afgedaald. En toen naar uh, Bethel en uh, in de buurt van Ofra. Um, we zijn wat zuidelijker zijn we de grens van Benjamin overgestapt naar Judea. En zijn terechtgekomen in Guzet Sion. Daar hebben we onder andere Tekoa uh, bezocht en een stukje van de aardsvadersroute gezien. Um, en nu zitten we dus helemaal in het zuiden aan het einde van die weg in, uh, in Sousia. En waarom we deze beelden laten zien is toch om, wat, wat weten mensen van deze streek, eigenlijk niet veel meer dan wat ze in, in de reguliere media horen, dat het bezette gebieden zijn, ook uit een keer betwiste gebieden, dat het de Westbank is, zo wordt het vaak genoemd. Ja. En, en misschien dat kerkmensen dat ook gewoon meenemen in hun beeldvorming. En wat wij willen laten zien is dat dit, dat dit de Bijbelse gebieden zijn. En we hebben de mensen ontmoet die hier wonen. En die daar ook van overtuigd zijn. Die zeggen, ja, dit is toch een ander gebied dan Tel Aviv. Dit is een ander gebied dan Ashkelon of Asdod. Hier liggen de Bijbelse plaatsen. Hier hebben de profeten geleefd. Hier in deze omgeving heeft David geleefd. Toen hij nog moest vluchten voor Saul. Ja, Saal. precies. Ja. Ja, dit, is, dit is een gebied waar de identiteit, de Bijbelse identiteit van Israël mee uh, vervlochten is. Je zei het al, we hebben mensen ontmoet. Uh, vlak voordat we deze opname gingen maken, ontmoeten we... Ook een, een familie. En daar hoorde ik het verhaal over een Nederlandse burgemeester. Die was uitgenodigd voor een Palestijnse trip. Ja, ik zat erbij. Ik heb het ook gehoord. Het was wel heel bijzonder. Ja, het bijzondere was dat deze man eigenlijk de, ja, dit niet te zien kreeg. En zelf op onderzoek uitging. En hij is daar in zijn eentje de CIA inkomen van. Want de Palestijnse autoriteit nodig wel politici uit en burgemeesters om elkaar te ontmoeten in de steden ja. maar ze laten dus niet de andere kant van de medaille zien Blijkbaar niet, Blijkbaar niet Ik vond het wel merkwaardig, het antwoord wat hij gaf en waarvan hij zegt dat, dat houdt nog steeds bij me ja. hij, had, hij had deze burgemeester ontmoet, de Jesrol well, die we ontmoetten, en uh, hadden hem uitgenodigd thuis kopje koffie, stukje cake, meer niet en na een half uur ging hij weer weg en toen zei die burgemeester, nu ben ik overtuigd, nu ben ik ervan overtuigd dat, dat dit land bij Israël hoort. Ja, dat was wel heel bijzonder. En toen zei Israël, waar, waar, hoezo dan? Ineens, ik heb je niet eens proberen te overtuigen. Hij zegt, als je, als je Soucia vergelijkt met de Arabische stadjes waar ik geweest ben, dan, dan is hier alles proper en zuiver en net. En in die Arabische stadjes is het een grote rommel op straat en overal. En ik ben ervan overtuigd dat als dit echt je eigen land is, dat je ervoor zorgt. En dat ja. je daar proper en netjes mee omgaat. Dat is ja. gewoon een heel bijzonder ja. antwoord. Ja, en, en, en dat is natuurlijk ook wel wat je ziet. Hè? Er, er wordt keihard geïnvesteerd in het land. Ja, zeker. Zeker overal. Er zijn ook de, de, de Joodse mensen natuurlijk die... die die dit belangrijk vinden. Ja. Die, die we bezig zijn om, ook al ligt het in de omstreden gebieden, om hier een plek te, te, te maken. Waar, waar, hè, waar, waar, waar ook mensen van buitenaf naartoe kunnen. En om kennis te nemen van de schoonheid en, en van de geschiedenis ook van het land. Ja. Als je het niet echt vindt, wilde ik graag aan het einde van deze laatste uitzending. Want het is niet zomaar plaatjes kijken. God is bezig om zijn volk terug te brengen. God is bezig om gebieden die eeuwenlang eigenlijk buiten het beheer van Israël waren, weer, weer terug te brengen naar Israël. Wilde ik graag uh, afsluiten met het lezen van een aantal gedeelten uit Jezaja 60. Ja, zeker. Uh, ik heb Jezaja 60 gekozen omdat we, omdat we zoveel bijzondere dingen daar, daar, daar, daar te horen krijgen. Allereerst als de opening van Jezaja 60, lezen we... Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heerde gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie. Maar over u zal de Heerde opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgaan. Ik zeg niet dat we het al bereikt hebben, maar als ik dit lees, dan, dan, dan geloof ik dat we onderweg zijn naar dit moment. Ook naar Europa. Ehm... Um, ik heb het idee dat het schemert in Europa. Uh, het Joodse volk is, is voor een groot gedeelte op Europese christelijke bodem vernietigd, 70 jaar geleden. En een hoop mensen zijn teruggekeerd hier naar het beloofde land. Ja. En de situatie in Europa is er niet beter op geworden. Moreel niet, uh, fysiek niet. En ik denk, het lijkt alsof, God, alsof, alsof het licht van God langzamerhand uit de wereld aan het terugtrekken is naar de plek waar, waar het licht oorspronkelijk vandaan komt, naar Jeruzalem. En dan ja. staat er, hef uw ogen op tegen Israël en, en kijk om je heen. Ze verzamelen zich allemaal en ze komen tot, tot u. Uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. Dan zul je het zien en stralen van vreugde. En dan staat er even later, wie zijn deze die als een wol komen aangevlogen en als duiven naar hun til, vers 8. Ja. Het bijzondere is dat, we lezen dat in meerdere profetieën, dat als de kinderen van Israël thuiskomen. in de laatste der dagen. God zegt: Ik keer terug naar Jeruzalem. dan moeten jullie ook terugkeren naar Jeruzalem. dat ze door de volkeren thuis gebracht worden. En er staat Wie zijn deze? Die komen aangevlogen als een duif naar een wolk En als wolken. Ja. Op de opperrabijn van Israël heeft mis uitgelegd: Duiven die komen vrijwillig. En ja. Zo is er een periode geweest. Dat de joden terug naar Israël wilden en vrijwillig kwamen en besluit namen om het te doen. Maar er kan ook een periode komen van de wolken. En wolken komen niet zomaar. Wolken moeten door druk aangedreven worden. Willen ze in beweging komen. En hij zegt, het zou best eens kunnen dat er een hele moeilijke tijd komt waar de joden wonen. Dat het voor joden bijna niet meer mogelijk is om daar echt joods te zijn. En ik geloof dat, dat je die beweging nu bezig ziet. Ja, het is, het is te, eigenlijk onbegrijpelijk. Hè? Want wij vieren natuurlijk uh, nog steeds uh, 4 en 5 mei in Nederland. In Europa wordt uh, zeg maar de holocaust natuurlijk nog steeds herdacht. En ondertussen uh, bloeit het antisemitisme gewoon weer op. En gaat, gaat het zijn eigen weg. Gaat het zijn eigen weg, ja. Terwijl... terwijl we allemaal weten antisemitisme, uh, we weten allemaal van de holocaust en, uh, en het kan toch maar weer bestaan. Telkens weer onder een ander masker. Uh, ja. Eeuwenlang is er het kerkelijk antisemitisme geweest, begonnen met het anti-judaïsme. Ze hebben God vermoord, ze hebben Jezus vermoord, dat was de beschuldiging. Wij stonden daar buiten blijkbaar. En vervolgens kwam de Franse revolutie. En die zeiden, dat kun je niet meer zeggen, je kunt, kunt mensen hun, hun geloof niet meer kwalijk nemen. Maar wat werd er na de Franse revolutie al gauw gezegd, het zit in hun ras, het zit in hun genen. Mm -hmm. Ze zijn anders, ze zijn asocialer, dus dan kreeg je het raciale antisemitisme. Nou, ja. na de Tweede Wereldoorlog durft niemand dat meer te zeggen, ja. maar het zit er nog steeds ja. en het toont zich nu in het anti-zionisme. Ja. Anti-zionisme is racisme. Of vaak hoor je dat niet? Goed, we gaan verder. Maar God gebruikt het blijkbaar, gebruikt ook de tijd waarin ze zullen komen als wolken die door druk worden aangedreven. Want hij wil dat ze thuiskomen, hij zelf is aan thuiskomen en het evangelie is aan thuiskomen. En zijn tempel zal gebouwd worden, dat staat er ook. Hij zegt in vers 13, de heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen, Cypress, Plataan en Denneboom tezamen om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren. Ja. En dan, dan dat hele bijzondere vers. De zonen van uw verdrukkers zullen demoedig tot u komen, en aan uw voeten zullen al uw versmaden zich neerwerpen. En ze zullen u noemen de stad van de Heer, het Sion van de Heilige Israëls. Als dan... ik dit vers lees, ja. moet ik altijd weer denken aan, aan de voorzitter van Gisteren voor Israel International. Die, die het vers mij aanreikte jaren geleden. Hij is een Duitser. Nam hij me mee naar een bijeenkomst van uh, joden die hier in Israël kwamen. en die de Shoah hadden overleefd. Joden uit Rusland, uit Odessa, uit de Oekraïne. En zijn vader was officier bij de Weermacht. En terwijl al die mensen er waren en hun verhalen s morgens vertelden. gruwelijke verhalen die ze hadden meegemaakt. is hij daar in het midden gestaan. en heeft, heeft zijn, zijn, zijn, zijn, zijn. hoe noem je dat? Heeft zijn. Er beleiden is gedaan over de zonde van, van zijn volk. Ja. En de mensen applaudisseerden. Ik was daarbij, applaudisseerden. En, en toen ging iets in vervulling van deze tekst. De zonen van uw verdrukkers zullen deemoedig tot u komen. En aan uw voeten zullen al uw versmaanden zich neerwerpen. En dan gaan we verder. En dan zegt God, en als dat dan allemaal gebeurt, staat er in vers 17. Dan zal ik shalom, dan zal ik vrede tot uw overheid maken. En gerechtigheid tot uw heerseres. Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden. Van verwoesting nog verderf in uw gebied. Ja, Zong... dat, als, je, als je dit leest dan moet je eigenlijk concluderen dat dit menselijke wijs gesproken onmogelijk is. Dat is ook zo dom. Als, als, je... Je als je de politici van Israël spreekt en zegt hoe moet het nou. Ja. Da, dan zeggen ze we zijn aan het managen. Ja. We, we proberen de zaak. ...te houden zoals hij is, over en te houden. Maar we hebben niet het idee dat wij een oplossing zullen geven. Nee. Uiteindelijk gaat het om Jeruzalem. En, en geen van beide partijen hier zullen Jeruzalem ooit opgeven. Ja. En vandaar dat al de mensen die we hier tegenkomen... ...en, en ja, voortdurend spreken over de Messias. Iedereen weet, iedereen die gelooft hier weet... Dat de messias zelf pas de werkelijke vrede zal brengen. Dat hij de werkelijke vrede voor zal brengen. En zal doen wat voor geen mens mogelijk is. En dat, ja, ja dat staat hier ook. Hè. Want de Heer zal u tot een eeuwig licht zijn. En de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. En dan staat er: uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Ze zullen voor althans het land bezitten. En dan, dan sla ik even een andere tekst op Jezaja. 50, uw volk zal uit, geheel uit rechtvaardigen bestaan. En in Jezaja 50 vers, vers 20... dan staat er in die dagen... en te dientijden luidt het woord van de Heer... zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden... maar ze is er niet. En de zonden van Juda maar ze zijn niet te vinden. Ook dat is menselijkerwijs onmogelijk. Ja. En me, ook <kuggen> Joden niet en wij niet... wij zullen nooit in staat zijn... Om een samenleving te creëren waarin iedereen rechtvaardig is. Dat kan alleen maar van bovenaf. Dat kan alleen maar door de Messias zelf. Dat kan ja, ja. alleen maar als er een tijdperk aanbreekt dat Israël en wij volkomen vervuld zullen worden met de geest van de Messias zelf. Ja. Met de geest van God. Ja, het is duidelijk dat uh, de mens in welke hoedanigheid dan ook en in welk systeem dan ook gewoon nooit... Uh, het is de mens nooit gelukt om rechtvaardig te leven, zonder corruptie een regering te zijn. Uh, dus, dus dat is een utopie. Ja, dat, dat, alles wacht, alles snakt, alles wacht op de komst van de Messias. En ik weet ook niet hoe dat zal zijn dan als die komt, maar, maar, maar zal het zal heerlijk zijn als alle mensen zullen wandelen in de wegen van de here. Als er geen occultisme meer zal zijn. Ja. Als er geen arrogantie en hoogmoed meer zal zijn. Ja. Als, de, als de aarde, zo zeg je, zaaien, Elf het ook. Hè? Het gaat maar niet om een fysieke verlossing. Maar als de aarde vol zal zijn van de vrezen de dus Heeren. Zoals de, de wateren de, de bodem van de zee bedekken. Ja. En er... Ja, en dan zal het ook allemaal weer bloeien, hè? want we hebben gezegd van als de Heer er niet is in een van de afleveringen, dan wordt het land vol doorns en distels. Maar als de Heer erbij mag zijn, dan gaat het bloeien. Ja, dan wordt het weer een weerspiegeling van zijn schoonheid en ja. zijn creativiteit. Of zoals we in de serie met Jaap uh, Dieneman wel eens gezegd hebben, terug naar de toekomst. Van het paradijs terug naar het paradijs. Dat zeg ik ook altijd. We, God is bezig met de huisgeschiedenis op weg naar de eerste bladzijde van de Bijbel. En, en sommigen zeggen dan, ja, maar dat is wel zo. Maar misschien dat die eerste bladzijde van de Bijbel, waar we dan aankomen, zelfs nog heerlijker zal zijn dan in het begin. Omdat we, omdat we kruis en opstanding achter de rug hebben. De ja. Zoon van God heeft zich geopenbaard. Ja. Dat heeft deze aarde meegemaakt. Ja. En de overwinning. En de staat in je 60, dat mogen we niet vergeten. Want we denken weleens, wanneer komt het nou? Ja. En dan staat er... Ik, de Heere, zal het er tijd met haast volvoeren. Dus ik denk dat... De Messias kan elk ogenblik komen moeten waken. Ja. Ik denk dat we straks zomaar in een periode rollen... Dat het ene naar het andere zich aandient en dat we in een soort stroomversnelling komen en dat God niet langer wil wachten en dat het ene naar het andere, wat we gezien hebben in de profeten, door hem en door zijn Gezelfde vervuld zal worden. Ja. Wat staat Judea en Samaria nog te wachten totdat de Messias komt? Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet wel... Dat, dat je, zou, je zou kunnen zeggen, als je naar het beloofde land kijkt, dat er, dat er cirkels zijn. De buitenste cirkel is, zijn zelfs delen van Libanon en de Gilead. Daar wordt in de provincie ook over gesproken. Ja. En dan heb je de binnenste cirkel, of een, een cirkel daaromheen. Je zou zeggen dat is Haifa, dat is Tel Aviv, dat is Asdod, en ja. Askelon. Mm -hmm. En dan heb je de binnenste cirkel, dat is het hartland. Daar liggen al de Bijbelse gebieden. Ja. En de kern daarvan, het hart van het hart, is Jeruzalem. Ik denk dat totdat God werkelijk de dingen voortzet, dit gebied aangevochten zal blijven. Ja. Ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat, dat de vorst van de duisternis, de wereld die van God vervreemd is en de Heer het niet vreest, zal uitdagen en zal meetrekken om dit land, misschien niet in de praktijk, maar wel op papier, naar, naar hun wetten, ...van God af te breken. Ja. Dat zegt Joël ook. Die, die, die, daar verwijt God... ...de, de mensen die... Dit, dit land, ...de stukken van dit land afgebroken hebben. En vergeet niet dat het al gebeurd is. Ja. Het is al gebeurd. De, de Gaza-strook is afgebroken. En, en voor die tijd natuurlijk... ...een heel groot gedeelte, wat iedereen nu... ...Jordanië noemt, maar waar de... ...bijbelse gebieden van... ...van, van Gad en Ruben en de stammen Nasser lagen. Waar, waar Elia vandaan kwam. Waar Saul en zijn zonen begraven zijn. Dat, dat hoort er ook allemaal bij. Ja, precies. Ja, en, en, en de, de Satan zal tot het einde proberen om zeg maar, daar grip op te krijgen. Zoals we vorige aflevering zeiden van ja, die geest van Ezo, die komt steeds weer terug. Precies. Ja. Zal hij tot het einde proberen. En zal het natuurlijk ook proberen in de kerk. Hè? En het lukt ja. hem ook in de kerk. Ja. Als, als, ik denk dat er veel kerken op de aarde zijn. Maar als ik zeg dat ik een Zionist ben, natuurlijk ben ik een andere Zionist dan een Joodse Zionist, ja. maar als ik zeg ik ben een christen Zionist, dan bedoel ik daarmee dat het uiteindelijk, uiteindelijk allemaal zich focust op Zion. Daar zal de Messie komen en, en, en daar zal het Joodse volk terugkeren. Ja, dan is dat de grootste ketterij. Ja. Er zijn kerken waar je makkelijker kunt de opstanding, de lijfelijke opstanding van de Heer Jezus kunt logeren. En waar je makkelijker kunt zeggen van die profetieën achter is oude koek. Daar moeten we af en toe wat uithalen waar we nog iets mee kunnen, rechtvaardigheid. Ja. Dat dat makkelijker, dat dat beter te verteren is dan dat je zegt ik geloof dat het om Sion gaat. En als het Joodse volk terugkeert naar Sion, dan, dan is dat een onderdeel van de Huisgeschiedenis. Ik geloof dat God de eerste en de laatste Zionist is. Ja. En waarom geloof ik dat? Omdat hij zegt dit is de plaats van mijn troon, Sion. Ja. En daar ja. eindigt de Bijbel trouwens ook. Tenminste, de, de Hebreeuwse Bijbel eindigt daar. Die heeft een andere volgorde dan, dan ons. Dat is een lang verhaal. Maar die eindigt met twee kronieken. En wil je het stuk helemaal lezen, dan kun je het lezen in 1 Esra. En wat staat er? Wie onder u de Heere vreest, hij trekken op. Dat zijn ja. de laatste woorden van de tenacht. Ja, hij trekken op. Ja. Nou ja, goed. Uh, anti-Zionist. Uh, als jij zegt dat God de eerste en de laatste Zionist is, dan uh, kun je, je dus zeggen... Hij is ermee begonnen en hij zal uh, ermee eindigen. Nee, dat is duidelijk. Maar dan kun je dus eigenlijk zeggen, anti-Zionisme is ook anti-God. Ja, maar Ron, ik zal je een prachtige tekst laten lezen. Er is één keer in de Bijbel dat God zegt, ik zal iets doen met heel mijn hart en met heel mijn zin. Ik zal iets doen waar ik met heel mijn wezen bij betrokken ben. En dat is een tekst in Jeremia 32... Jongemier 32 vers 41, niet vergeten. Daar staat, ik zal mij over hem verblijden. Er staat daarvoor nog veel meer, ik zal hun één hart geven en één weg geven, één halagra. Zodat ze mij vrezen alle dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ze zich van achter mij niet afkeren. Maar er staat er, ik zal mij over hem verblijden en hun weldoen. En ik zal hem voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En als God dat doet, dan kun je er als, als, als volgeling van de Heer Jezus, kun je daar niet tegen zijn. Nee. En daarom deze serie van dertien afleveringen. Ja, wat mij is, uh, in ieder geval is opgevallen uh, in, in alles wat we van jou hebben gehoord in die dertien afleveringen is dat er zo enorm veel kleinoden te vinden zijn in het Oude Testament, door naar het Nieuwe Testament heen, waarbij God die verborgen parels ja. in zijn woord heeft liggen. Um, waar ik van denk dat de kijker thuis daar enorm van genoten heeft, ook veel van geleerd heeft. En, um, en ja, we hopen natuurlijk dat we met z'n allen meer zicht krijgen... Op uh, wat God tegen, eigenlijk tegen Daniel zei, ik heb het al zeer aangehaald in deze serie, van nou, aan het eind van de tijden zal er meer kennis ontstaan, zullen mensen meer inzicht krijgen in wat er werkelijk gebeurt aan het eind der tijden. Ja, ja ik denk dat dat ook een teken van de tijd is dat er uh, gelovigen zijn die de weg teruggaan naar Jeruzalem, de weg teruggaan naar de koning der Joden. Niet zeggen dat is voorbij. Dat dat, dat een geschenk van God is aan de kerk aan het einde der tijden, dat de kennis zal toenemen. En ik zou de, de kijkers en de luisteraars willen zeggen, iets wat ik zelf ook heb moeten meemaken in mijn leven. Um, we hebben leerstellingen en we zijn lid van een bepaalde kerk en dat is prachtig en daar houden we ons aan vast. En ik heb vroeger de Heidelberger Catechismus uit mijn hoofd moeten leren. Drie keer, geloof ik, in mijn studie. En ik vind het prachtig om een stuk overzicht te hebben. Maar kijk ervoor uit dat het je niet belemmert om onbevangen te luisteren naar het woord van God. En het niet in je systeem te passen. Hè? Ik heb mensen horen zeggen... sinds ik de profeten weer ben gaan lezen... niet als iets wat achterhaald is... maar wat Jezus vervult en zal vervullen... sinds ik het weer letterlijk heb genomen... wat we in Shiloh zeiden... er zullen weer meisjes uh, zijn... dansen in de weinigarde van, van Samaria... is de Bijbel veel groter geworden... en is mijn bewondering voor God nog veel groter geworden ja. en ik zou willen zeggen voor mij is de persoon en de rijkdom en de glans en de heerlijkheid van onze heiland Heer Jezus groter geworden. Ja. En zelfs onze broeder waar we vanmiddag nog even op bezoek waren voordat we aan begonnen had het over die kennis die jij vroeg naar de mensen, de orthodoxe joden die zich vooral met Gods woord bezig zijn je had daar een heel mooi antwoord op. Ja, ik vroeg aan, aan hem, ik zeg, mensen die zich afsluiten en heel de dag met het woord van God bezig zijn, of die nou werkelijk ook, ook betere mensen geworden waren. Ja. En toen zei hij, uh, ja, het woord van God is niet een doel op zich, hè. Het gaat erom dat we het in de praktijk laten zien, dat we ons niet opsluiten. Het gaat er niet om dat je heel de hele dag de Bijbel bestudeert, maar dat je de Bijbel leest en dat je het als het ware vertaalt in een leven... ...van liefde tot God en je naaste. En dat geldt ook hiervoor. Ik denk, ja. we, hebben, we hebben een hoop gezien, we hebben misschien een hoop geleerd... ...en dan gaat het boek niet dicht. Maar nou, nou is het de, de, de kunst of de, de roeping, zeg maar... ...om dat vertalen ja. naar een houding die, die, die doorheeft... Dat, ...dat ook dit deel van Israël erbij hoort. En dat ja. deze mensen niet verguisd moeten worden... ...geen sta in de weg zijn voor de vrede, maar... Ze staan op de belofte van God en dat we deze mensen steunen, He, materieel, maar ook geestelijk. Dat we ze laten zien dat ze niet alleen in de wereld staan, dat er ook andere mensen staan die met ze bewogen zijn. En dat we op z'n minst leren bidden om de vrede van Jeruzalem. Nou, daar sluiten we deze serie mee af, Henk. Ik wil je heel hard danken voor alle inzichten die je mij, en de crew en de kijkers hebt gegeven in deze dertien afleveringen. En... Uh, ja, ik, uh, ik ben bemoedigd ook. Uh, ik heb zelf weer een hoop geleerd, ook over dit deel van Israël. Ik heb natuurlijk best wel heel veel gezien, maar het is prachtig om het mee te mogen maken. En uh, ja, de eerste zeven hadden voor onszelf als we ergens mee beginnen. En die mogen we uitdelen. Ik zou, ik zou toch nog iets willen zeggen. En dat is van, uh, als jij mij bedankt, dan, dan kan ik er natuurlijk niet mee in mijn handen gaan staan. En dan denk ik, uh, en dat was goed, dat we elke keer dat we gingen filmen onze handen gevouwen hebben hmm. en gezegd hebben vader we willen dat u aan uw eer komt ja. en we willen dat uw woorden en uw wijsheid in ons zijn en uh, ik denk dat hem alle eer toekomt niet dank je wel ja zeker ja hem komt alle eer toe van dit land van deze gebieden en uh, ja hij zal ook alle eer krijgen en ik sluit me aan bij wat Henk zegt. Laten we blijven bidden voor Israël. Laten we blijven bidden voor uh, de settlements. Uh, voor de mensen die hier wonen in dit deel van Israël. En laten we ze hen zegenen. En uh, daar waar mogelijk ook geven. Maar laten we in ieder geval voor hen bidden. We hopen dat u met uh, ons heeft genoten van deze serie. En wie weet komen we op een hele andere manier nog weer terug over Judea en Samaria. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot misschien wel een volgende serie.